Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is corona versoepeldag in Nieuw-Zeeland... En dit is geen oud-nieuwsbericht dat ik nu voorlees. Nee, in het land gaan over een uurtje de laatste coronaregels in de prullenbak. Vertelt correspondent Meike Weijers. Tot nu toe moesten Nieuw-Zeelanders nog steeds zeven dagen verplicht... in thuisisolatie als ze een coronabesmetting hadden. En dat gold ook als ze tussentijds negatief testen. En daarnaast moesten er ook nog steeds verplicht mondkapjes worden gedragen... door iedereen in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of een verzorgingshuis. Dat waren eigenlijk de laatste maatregelen... die die nog over waren. De regering denkt dat de regels overboord kunnen... omdat het aantal besmettingen flink omlaag is gegaan. Wel roept de premier inwoners op afstand te houden als iemand ziek is. In Nieuw-Zeeland golden lange tijd super strenge coronamaatregelen. Het land zat dik twee jaar op slot voor toeristen. De spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Arnhem is weer open. Vannacht sprong in het Rijnstaten een waterleiding... en stroomde er water de spoedeisende hulp binnen. Patiënten die er lagen werden daarom snel verplaatst. Inmiddels is de bol weer open en worden ook alle operatiekamers weer gebruikt you <sighs>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 die hobby heeft ze ook daar op Insta ontdekt. Het begon eigenlijk vier jaar geleden. Toen ik op Instagram een foto tegenkwam van een andere mermaid En zo gaat de balletje rollen. Als je gewoon een staart en een flipper hebt, dan ben je al een meer in. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt iets voor mij. Mensen kijken haar weleens raar aan in het zwembad. Zegt Birgit, maar zelf vindt ze het een fijne workout in het water. En er zijn steeds meer mensen die als meermin of meerman in het zwembad rondzwemmen. Dan hebben ze er ook nog eens lekker weer bij. Zonnig, 23 tot 27 graden vandaag. Komende nacht minder weer om te meerminnen. Maar morgen is het opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Geen traumsee, traumsee, traumsee. Uw traumsee. Uw Haus am See. Uw traumsee. Uw traumsee. Uw traumsee. Uw traumsee. Uw traumsee. Uw traumsee. Uw geboren, hier werd ik begraven. oren en zit hem Mijn honderd enkels cricket op Ja, dat zei ik vanmorgen, Benno, dat ik in de supermarkt was. Ja. Want ik was een van de weinige mensen die gewoon Nederlands sprak. Oh! Want het zit een bommetje vol met de Duitse toeristen. Gezellig, het seizoen is echt losgegaan. Beetje later zomer, maar het komt nu echt op gang. Ja, ja, Heerlijk weer ook. Vandaar ook House Am See als eerste naar het nieuws. Ja. Hele goede middag, even na twee uur. We zijn er weer, Benno. Ja, Heb je dus uh, zin in, Zandvoort op he zaterdag? He he hele goede middag, Rob. heel goede middag, luisteraars. Of wij daar zin in hebben, natuurlijk. Want het is vandaag het begin van het Zandvoorts Racefestival. Ja, ja. Daar gaan we het allemaal natuurlijk over hebben. Natuurlijk ook andere zaken. Want uh, we hebben vandaag... Nee, niet vandaag. Uh, vandaag gaan we praten met Ruud Kloek van de uh, Zandvoortse uh, Bloemenda. Niet te snel, niet te snel. Rustig aan. <laughs> Uh, van de Bloemendaalse Reddingsbrigade. Dat is de voorzitter. Uh, want morgen wordt er gezwommen, gezwemd en de Zal Bloemendaalse Zeemijl, die staat op het punt dan te beginnen. En uh, nou, dat gaat... Uh, mooi evenement trouwens. Het is he? een heel mooi het al jaren daar uh, bij het de Reddingsbrigade. Nou, uh, dat zeg je heel goed, want het is voor de 65ste keer Jeugd. Uh, ja, dat is ongelooflijk. Ja. En de burgemeester die komt daar de prijzen uitreiken. En uh, we gaan daar straks eens even allemaal de puntjes op op de i zitten met Ruud, want um, ja, uh, het zal wel doorgaan. Maar gaat het echt door? Hoeveel deelmuniën enzovoort? Ik heb barst van de vraag. Nou, dan natuurlijk het Saltborst Race Festival. Daar gaan we het over hebben. Het weerbericht in dit uur. En dan uh, gaan we nog even bellen met uh, Danielle, Danielle Smits over de voorbereidingen voor vanavond. Want we hebben natuurlijk weer een heel fantastisch optreden. Zeker, Yves Berensen nodigt uit. Ja, precies. Dus uh, nou, we zijn heel benieuwd uh, wie die dan uitnodigt. Ja, ja, ja. En of er ja, nog een ja. verrassing komt. Ja, precies. Nou ja, de grote verrassing die ik eigenlijk uh, voor ogen had. Uh, voor, uh, we hebben het vorige week eigenlijk verklapt dat Mental Theo komt optreden tijdens het Dutch Formule 1 Grand Prix gebeuren. Um, maar ja, hij neemt natuurlijk ook een hoop collega's mee. En dat is ook bekend geworden. Staat allemaal op onze website. En, um, en ik heb Leo of Theo mogen bellen gisteren. Um, hij zat toevallig even in de auto. Was toevallig even in Duitsland. Hij was net geland. Hij kwam uit Spanje vliegen. En uh, toen heb ik even een, uh, negen minuten mogen, met hem mogen praten over, uh, nou ja, over Theo zelf. Natuurlijk. Ja, de in de jaren negentig had hij heel veel hits. Ja. Met uh, Charlie uh, Lonois uh, samen. Ja. En uh, ja, als duo hebben ze onder meer gemaakt uh, The Wonderful Days en Hardcore Vibes. Oké. Okay. Nou ja, misschien gaan we een van die twee uh, vanmiddag nog even draaien. Ja, nou, de Theo is tegenwoordig helemaal van het techno. En hij is terug naar het techno. En, ja, uh, nou ja, dat is het ook. Oh, techno. Dat, ja. dat, dat is techno. Okay. Dat zijn geen hele lieve, brave liedjes. Oké, okay, <laughs> nou ja, ik ken die muziek niet. Dus ik laat dat graag aan de specialisten over. Uh, maar uh, wat ga je nu draaien? Je Zeker, nou ja, ja nou, uiteraard, de jaren 80. Heb je helemaal goed, uh, Benno? Een leuke uitzending tussen 2 en 5. Uh, dus houd de Songfootse Radio aan. Hier maak je het mee en we houden je op de hoogte uiteraard van de laatste nieuwtjes. Nu meer muziek van de Police. Every breath you take. Dit is ZFM FM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zaterdagmiddag op de softgrote radio Jorden je uh, Jennifer Lopez uit de jaren negentig en waiting for tonight Benno. Ja. ja. wat vanavond gaat het gebeuren? Een mooi festival op het uh, Raadhuisplein. Ja, en oh. daarvoor aan de telefoon hebben we Danielle Smits. Als het goed is, dat klopt helemaal. Ja, denk ja ik. klopt. Ja. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Danielle, nou als onderdeel van het Zandvoort Race Festival wordt vanavond op het uh, Gasthuisplein, even uit mijn hoofd, het uh, nee, Gasthuisplein, ja, zie wel, ik had dat altijd door elkaar, uh, een hele leuke, gezellige avond uh, met uh, Ives uh, georganiseerd. Um, maar dat kan natuurlijk niet zonder de Zandvoortse ondernemers, en daar maken jullie van uh, vier, maar er natuurlijk deel uit van. Um, jullie zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ja, ja, ja, zeker. Gisteren al een groot gedeelte en vanmorgen om acht uur uh, volop begonnen om op het Raadhuisplein uh, iets moois neer te zetten. Ja, ja, ja. En waar bestaan die voorbereidingen uit als ik vraag mag? Het was heel veel. Heb je even? klaskruis <lacht> kruis op zijn plek zetten. <lacht> uh, ja, ja, van alles. We hebben de, we hebben de het podium, uh, uh, de uh, omhekking, de drie Heineken bierkarren. Uh, de toiletwagens, de prullenbakken, de bevoorrading van de bierwagens. Ja, uh... vooral dat. Ga zo maar door. Ga ja. zo de staattafels. Vlakplaatjes. De... Alles. <laughs> Bro oh, broodje, broodjes smeren voor de techniek. Wie horen we er nou nog tussendoor, uh, Danielle? Ik, uh, ik heb Brigitte van het Wapen bij me staan. Kijk. Ik heb uh, Helen van uh, Nop, productie, uh, die verzorgt hier al het beeld en geluid. Oh nee, niet beeld. Geluid en licht. Wat was het? Geluid en licht. Geen beeld vanavond? <laughs> vanavond, uh, er komt wel een, een, een beeldopname van, uh, van Yves zelf. Oké, okay, wat leuk. Oké, okay, dus dat maar, kunnen we later terugzien. Ja, maar die, dat, dat gaan ze altijd weer daarna monteren. En dan komt dat zeker terug uh, via de Zandvoortse ondernemers... weer terug in de social media's. Ja. Oh, geweldig. Dat is ja. hartstikke leuk. Daniel, ik zag dat jullie vanmorgen al druk uh, bezig waren... Hè, voor uh, de Albert Heijn op het uh, Raadhuisplein. En toen zag ik ook een hele speciale wagen... Zeg maar, uh, voor uh, het uh, Raadhuis staan. Uh, wat, wat, wat voor uh, wagen is dat? Je bedoelt die kerven? Ja, ja, een ja. soort caravan-achtige uh, ja. ding. Dat is, een, dat is een fotoboot. Dus je, je kan er uh, alleen of met meerdere in... Met de, ...kan je met Yves samen op de foto. Okay. E, je, leuk. Uh, Yves staat er een beetje... ...die staat er al in, als foto. Oh, oh <laughs> die, staat, uh, ja, ja, ja, die ja. staat al geprogrammeerd. Uh. Die staat al voor geprogrammeerd. Oké, oh, oké. Okay, okay. Kan je een leuke selfie maken. Als, als herinnering aandenken aan het festival. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Ook. Hoeveel mensen verwachten jullie? Okay. Uh, 2500. Oh, Oké, okay. nou, dan staat het wel vol, denk ik, hè? Nee, hoor, dat hopen we. Dat hopen we. Het ja. is een ja. verschil tussen wat verwachten we, geen idee. Wat hopen we, een heleboel. Ja. Dat... Uh, ja, weet je, uh, we hebben de bezoekers wel nodig uh, voor het festival. Want um, wat je al zei in het begin, het wordt, wordt uh, door de ondernemers uh, neergezet. Ja, dus het moet zich een beetje ja. zichzelf terugverdienen. Ja. We hebben het wel nodig uh, door de bezoekers weer om het, om het terug te verdienen. Het, het, komt er niet, het staat er niet gratis. Nee, dat snap ik. Dat is, niks is gratis behalve de, de wind en de zon en de regen. Ja. Zeker. Uh, maar uh, ja, eigenlijk zou dit uh, toch alweer het uh, laatste festival uh, zijn, uh, Danielle. Van, uh, van dit jaar dan? Hè? Hebben we het over? De, de Formule 1 of? Ja, daarom. Maar, maar dat, uh, dat is nu uh, bekend geworden. Dat ook daar uh, Yves Berens uh, gaat optreden met een... Uh, ja, een, een festival, toch? Oh ja, waar? Oh, dat, dat dacht ik. Nee, nou niet dat ik... Uh, oh. met, met Formule 1 niet. Dit is voor, voor de ondernemers op dit moment de laatste. Ik weet niet, misschien dat het ook nog... Uh, richting de september-oktoberfestivalen... Dat, dat er iets komt, maar dat, dat is echt wat we financieel hebben... en wat we met de groep kunnen bereiken. Met de ondernemers. Ja. Wie gaat er nog meer optreden naast de Ives vanavond? We hebben uh, Robert Leroy... En we hebben natuurlijk onze Rutja Kot. Ja, leuk. En we hebben Danny Nicolai. Ja. En we hebben twee Zandvoortse DJ's. We, we hebben Maxime, dus Lady Mix. Ja, leuk. En we hebben Mickey Groot, Die DJ Mickey. Toppie, dat is helemaal dus, fantastisch. Uh, volgens mij hebben we best een leuke... En Yves, met de hele band. Het is dus niet alleen Yves, maar het is een hele band. Uh, ja, ja, ja. ja. Leuk. Dus het is echt wel... Uh... Vol geluid. Ja. Ja, Vol, ja. ja, ja, ja. En hoe laat begint het? Het begint om acht uur. Ja. Tot één uur. Tot één dus... uur. Oh, kijk eens aan. Nog een uurtje later dan uh, gemeld was. Uh, nou, dat. Uh, tot in de kleine uurtjes. Nou, uh, ja, uh, kom maar op. Ja. <laughs> Je hebt er zin in, dat is goed te horen. Dat Zeker. Vanaf uh, wanneer uh, kunnen we daar uh, bier krijgen, uh, Daniel? Is dat al eerder dan acht uur? Ja, we, we, we mogen officieel vanaf zeven uur uh, tappen. Uh, maar het ligt er een beetje aan uh, op alles. Uh, of we alles op tijd klaar krijgen. Maar als je zo rond half acht uh, het plein opkomt, uh, moet uh, moeten de eerste er wel uh, al staan voor je. Zeker. Nou ja, naast uh, Yves Berens heeft hij uh, vanavond ook uh, andere grote namen op het uh, podium. Waaronder Ruth Chakot. Dat, uh, dat is toch wel een uh, leuke dame om uh, te hebben zo uh, in Zandvoort. En een grote dame, toch? Zeker. Ja. Niet de eerste de beste. Nee, nee, vonden wij ook. En dat kwam ook een beetje, Yves nodigt uit natuurlijk. En Yves kan heel leuk, die heeft een duet samen met haar toen gezongen. En ja, dat was ook wel een zijn idee. En wij, ja, wij zijn daar eigenlijk mee doorgegaan. En hebben haar uh, gekraakt. Top. En uh, Danielle nog um, voor degene die een beetje uh, moeilijk lang kunnen staan. Uh, kan er ook gezeten, gezitten gezeten worden. <laughs> kan je ook ja. zitten al daar? I, I, ja, weet je, we hebben alle bandjes die normaal gesproken op het raadhuisplein staan, die, die hebben we niet echt gehaald. Dus okay. de, de, de bandjes waar de heertjes altijd zitten ja. en, uh, en waar je uh, gewoon normaal gesproken bij het kruidvat voor en bij... Uh, op het raadhuisplein, kerkplein, Fork, kan je gewoon prima zitten. Ja, ja, precies. Dus je... Maar niet, we hebben geen sitjes gemaakt. Nee, nee, dat is Zeker. allemaal Zeker. Maar de heren uh, zijn er zelf vanavond niet uh, op die bankjes staan, uh, Daniel. <laughs> je weet nou, het ja, niet, hè? He? Graag, het is, uh, het is een gratis festival, hè? Dus iedereen. Iedereen moet komen, iedereen is welkom. Oké, okay, dan. Geen nou, entree, niks, je ja. kan er zo uh, aan schuiven. Helemaal goed. We gaan heel zandvoort gaan jullie kant op vanavond. En we wensen jullie heel veel plezier en een ja. fantastische en unieke optreden weer. Um, en we gaan het horen en natuurlijk laten zien oh. van wat, hoe het allemaal Helemaal. geweest is. Nou, leuk. Leuk da dat jullie het zo uh, brengen op de radio. En uh, wij gaan er een feestje van maken. Graag gedaan en uh, veel succes uh, nog verder met voorbereiding. Oké. Okay. Okay. Okay. Dankjewel, hoi. hoi. Nou, gezellig vanaf het uh, Raadhuisplein. Daar is het al... Uh, Heel gezellig en vanavond wordt het nog gezelliger daar, uh, Benno. Jazeker. Met uh, uiteraard uh, Yves Berensen nodig thuis. Waaronder uh, een van zijn uh, vriendinnen, uh, Rutsa Cox. Hier is ze met de single Vrede. Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen. En als het nat is, heeft hij nooit om te rennen. Daarom is er met het asfalt. Dat was de nieuwe single van uh, Olivia Rodrigo. En het is uh, half drie. We gaan eens even kijken naar het weer. En dan uh, zijn we met name benieuwd, uh, Benno. Ja. Uh, hoe dat uh, zo rond de Formule 1 al uh, gaat zijn. Nou, daar ja. heb je ook al nieuws over, hè? Ja, en daar hebben we inderdaad uh, de eerste berichten. Ja, het zijn de verwachtingen. Hè. Daar kan natuurlijk nog heel, heel veel gebeuren. Maar goed, uh, de verwachtingen voor 25 augustus. Om het dan maar gelijk maar bij de kop te nemen... is dat het 4 mm gaat regenen in Zandvoort bij 20 graden. Maar toch nog 60% kans op zon. Dus dat is heel netjes. Zaterdag 26 augustus volgt men 3 mm regen... met een windje uit het westen van 4 boven en 70% kans op zon. Dus uh, het wordt een beetje wisselvallig. En dat maakt het natuurlijk nou voor zondag... ja, um, voor de trainingen zal het niet zoveel uitmaken, denk ik... Uh, dat het wisselvallig is. Maar voor, de, voor zondag de wedstrijd natuurlijk weer wel. Dat is uh, lekker spannend. Nou, vanmiddag was het 27 graden... bij de Wim Gertenbach College. Ja, ja, daar is het warmste plekje van Zandvoort. En uh, we hebben inmiddels het ergste water wel gehad. Dat was uh, in ieder geval vanochtend in Heemstene... was het uh, beheerlijk nat. En, uh, maar het... Is natuurlijk allemaal fantastisch opgeklaard. Momenteel 21 graden. De wind is. Het waait uit het zuidwesten. Is 5 boven. En dat blijft voorlopig ook zo. Nee, morgen is zuid, Zuid-Zuidwest. En morgen wordt het ietsje warmer: 24 graden. Um, nee, wacht even. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Dat is maandag. Morgen is het 21 graden. Maandag 24. En dan eind van de week kruipt het temperaturen in Zandvoort. Met, met name weer op vrijdag en zaterdag naar de 26 en 27 graden. Dus... Kijk, echte zomerweer. Ja, echt. nou, temperaturen is hier zeker. Uh, het blijft eigenlijk droog de hele week. Op misschien uh, dinsdag een buitje na. Een klein buitje zit erin. En wel wat bewolking... En de kans op zon ligt tussen de 45 en 80. Pro, even kijken, 65 procent. Ja. En hier aan de kust worden we altijd een beetje gek van die harde wind. Ja, nou, Hoe is het nou nou, die wind dat valt eigenlijk wel mee. Het is morgen nog 5 boven. En dan zakt hij terug naar 3. En tussen de 3 en 4 bovenvoor blijft het eigenlijk waaien. En dan de wind. Het is, nou, het is wel heel variabel hoor. Van zuid zuidwest tot het noorden, tot noord-noordoosten. Noord noord noord noord noord dus <lacht> daar kan je nagaan nou gaan. Hoe? hoe dat uh, heen en weer gaat. Uh. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen... Uh, het wordt uh, gewoon lekker zomerweer. Oké, okay, we gaan ervan genieten. Dank je wel weer voor het weer. Dat was het weer... En wil je het weer blijven volgen, dat kan uiteraard via onze eigen CFM app. Mocht je het app nog niet hebben, download hem dan nu onder meer in de Play Store. Is hij helemaal gratis en voor niets voor je verkrijgbaar. Zet jaar voor me in de klas Dat ik ooit afschaduw was, dat heeft ze nooit geweten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 We hey. Zo maar is het Zo, wat een lekkere muziek hè? uit uh, de jaren 60 joh, de Leslie Gore... En It's My party. Daar worden we vrolijk van, bijna voor dit heel soort platen. Veel, heel vrolijk. En en, zeker. En heel veel mensen misschien ook wel over de brief die de gemeente Zandvoort uh, gisteren naar iedereen stuurde. En Mag ik eerst even een brief doen van onze postbezorger? Hier oh ja, op, uh, jij, jij kreeg ook De, nog krantenbezorger. de, krantenbezorger. de krantenbezorger. Ja, die ja. schreef: Goedendag in verband met de vakantie. En neem ik drie weken vrij. Zo, En wel, hij wel. vanaf uh, maandag 14 augustus uh, aanstaande. Nou ja, uh, hopende dat ZVO, hè, dat is de organisatie die uh, voor uh, de bladenverspreiding uh, zorgt hier in Zandvoort... Ja. het gelukt is om een vervanger te kunnen regelen voor mij. Zo niet, dan ziet u de Zandvoortse krant en de reclamefolders... wel weer de eerste week van september verschijnen. Nou. Prettige dagen en tot ziens uw kranten bezorgen. Nou, ja, ja, ja, ja, is dat ja, ja. mooi of niet? Ja, en, en het ZVO die wil misschien nog wel... Um... Verspreiders hebben, dus oh, mocht, je, mocht je misschien een, uh, wat tijd over hebben, je denkt: nou, het is lekker weer, ik ga even lekker de kranten uh, rondbezorgen, dan uh, zou dat zomaar kunnen. Zijn mijn we website zvo-verspreiders.nl en slash bezorgers. Nou ja, die andere brief die kwam dus van de gemeente en die is ook bij de redactie binnengekomen. En de gemeente schrijft, nou ja, langzamerhand komt het dorp in alle in de Formule 1 zweren. Nou, dat hebben we gezien hè, van de week op Facebook. Met de vlaggetjes in de, de Kerkstraat en, en, en de Halterstraat, denk ik ook wel. Zeker. En, en dat kwam weer op Facebook terecht. En toen schreef iemand, ja, maar bij... Eh, bij mij in nieuw noorden daar er komen ook duizenden mensen doorheen, en daar hangt helemaal niks. Is dat zo, Rob? Ik heb er uh, eigenlijk niet echt uh, op gelet. Het okay. is me nog niet uh, opgevallen. Nou ja, kijk. Het enige wat ze wel heel veel hebben, is die stempels uh, bij de flats, maar daar word je niet vrolijk van. Okay, ja. Om te zorgen dat die balkons uh, niet instorten, zeg maar, vooral die oh, flats. Uh, ja. oh, oh, helemaal vol met stempels. Oh, ja, die stijl, maar ja, ja. dat ja. zijn heel andere verhalen. Nee. Nou ja, en ik er dus van de week door uh, Bloemendaal heen, en het staat gewoon voor het raad Huis van Bloemenaan staan die bekende gele borden vanaf uh, 24 of 25 augustus, dus weet ik niet meer precies. Gewoon afgesloten. He. Daar de hele Bloemendaalse weg. Kom je niet meer op en niet meer in. en uh, Ik denk, nou dat is ook lekker voor die mensen. Dan woon je in Bloemendaal en er is een evenement in Zandvoort. En jij kan niet meer naar het, uh, met, je, met je autootje naar het raadhuis. Nee, uh, gewoon de fiets pakken ja. of de bromfiets. Even, uh, of, lopen. dat, of lopend. Of lopend, nog gaat. altijd. Maar ja, we, wonen, we hebben het wel over Bloemendaal. Zeker. Nou ja, goed, op 12 de Rolls bussen. Royce ja, ja, ja. in de garage laten staan. <laughs> de Rolls Royce. Royce. <laughs> Nou ja, dat wordt te paard, hè? want ze hebben ook allemaal een paard. Te paard naar, uh, naar het raadhuis. Op 12 augustus start het Zeit-Event-programma. Vandaag dus, van de Dutch Grand Prix. Dit jaar het Zandvoort Racefestival genoemd. Dus vandaag, ik zei het al eerder, is officieel het Zandvoort Racefestival begonnen. En we trappen af natuurlijk vanavond uh, met, het, uh, uh, met het evenement van uh, Beer, Ives Berensen op het raadhuisplein. Daar hebben we het ook al over. Over gehad, is even kijken. Um, daarna start de opbouw op het Badhuisplein met diverse attracties. Deze attracties gaan open op vrijdag 18 augustus om 1 uur. Zet het in je agenda. En we starten het Formule 1 weekend met muziek. Vanaf 24 tot en met 27 augustus zijn er verschillende muzikale activiteiten op diverse plekken in het dorp. Ook gedurende deze dagen maakte de bus gebruik maken van de, van de evenementenhalte op de Hoge Weg. Oh, er is een aparte evenementenhalte aan de Hoge Weg. Misschien wel voor het politiebureau, wie zal het zeggen? Nou, en daar hebben ze natuurlijk een website van gemaakt. www.zandvoortracefestival.nl Daar kan je, en die heb ik natuurlijk bezocht. En het is een hele rijke uh, uh, website met heel veel informatie. Echt van week tot week, dag tot dag. En dan kan je zien wat er uh, allemaal te doen is. Dus ook met een platte grond erbij. En daar staat ook van alles op wat je het kan vinden. En ook waar je bijvoorbeeld uh, de Formule 1 wedstrijd en de trainingen kan kijken. Nou, dat is een hele waslijst. Veel te veel om op te noemen. En daar uh, overal in het dorp, maar ook aan het strand... kan je het allemaal gaan zien als je het gezellig met andere mensen wil bekijken. Zeker. We hebben de zin in. Uh, de race dagen gaan eraan komen hier in Zandvoort.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 Daar zit ik ook niet op te wachten Yves, maar goed, vanavond treedt hij wel op, op het podium op het Raadhuisplein. Vanaf acht uur is iedereen van harte welkom. En niet alleen, he, Benno, met uh, ja. onder meer Rutschakot... en nog een paar andere mooie artiesten. Vanavond op het grote podium Raadhuisplein. Morgen gaan we zwemmen met z'n allen. Ja, traditiegetrouw ja. organiseert de vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade ieder jaar op de tweede zondag van augustus... de zeemeel van Bloemendaal. En dat is morgen. Goedemiddag, Ruud. Ruud Kloeken van de voorzitter van de reddingsbrigade, Even aan de telefoon. Want Ruud, de voor... De voorbereidingen, ja, nou, hebben jullie eigenlijk veel voorbereidingen voor zoiets? Ja, dat wel, ja. Alles klaarmaken, het groothuis schoonmaken, zeil ophangen, om kleedkamers te maken. Oh ja, ja, ja. is uh, druk beter met zijn tijdprogramma. Oh ja. Alle bandjes op, op volgorde liggen, dat we de deelnemers het juiste uh, nummer krijgen. Dus, ja. Ah, ja, we hebben wel te doen. En, en, en ho hoeveel mensen verwachten jullie morgen? Hij, hij, hij zit nu op 200... 65 of zo, dus het gaat de goede kant op. Oh ja, en de max 350, hè? Ja, ja, 300, 350. Ja, ja, ja. Maakt niet zoveel uit, maar meer doen we niet, want dit kunnen we beveiligen en... Uh... Ja. Ja, als er, als er meer wordt, dan ga je misschien inschrijven. Iets... Nee, moet je niet doen. Dus voor de... Oh nee, de, de, de inschrijving is gesloten, hè? Ik wou zeggen, de voor de ja, later beslissing. Morgen, ja, morgen als ze komen, kunnen ze wel inschrijven. Hoor. Ah, oké dus Er komen altijd mensen, die komen op het laatste moment, die kijken naar het weer. Of het ja. weer lekker is, en of het weer op te zwemmen. Ja. En die komen er wel op het laatste. Ze dus houden we wel rekening mee. Maar ja. goed, dat hebben we nu meestal hebben we zo al voor elkaar in ieder geval. Ja, ja, ja, dat is uh, fantastisch. En Ruud, uh, over het weer gesproken, wat verwacht je eigenlijk? Ja, nu schijnt de zon, ja. maar is dat morgen ja. ook zo? Ja, ik verwacht wel goed weer, net als vanmorgen een beetje bewolkt. Ja. Maar windkracht uh, 3 tot 5, variabel, of zuidwest. Ja. En we hebben de stroming van, uh, zeg maar van Zandvoort naar de Muiden. Oké. Okay. Van zuid naar noord. Dus uh, ze hebben er stroom en wind mee. Dus ze moeten als een speer uh, gaan zwemmen. Dus ja, dat is een de... jaartje, wat dat betreft. Oké, okay, dan we gaan het meemaken. Want ja, er is natuurlijk wel ook een zwemwedstrijd hè, vanaf 15 jaar. Ja, we doen altijd uh, een zwemgedeelte. En daar uh, nou, doen we denk ik een stuk of honderd mee. En die start uh, een minuut eerder dan de prestatie. Ja. En daarna start de prestatie. En als de eerste zwemmers langs de halve zee nakomen, start ook de halve oh ja. zeen nou. vallen dan een beetje in elkaar, anders krijg je zo'n achterlijk groot veld. Ja. En dan wordt alweer lastiger we beveiligen natuurlijk. Ja, precies, precies, precies. En hebben jullie ook nog zeg maar, mensen die favoriet zijn voor de zwemwedstrijd? Ja, ja, ja. Er zijn wel... Uh, ja, vorig jaar Mars uh, Marcel die bij ons spiekert. Ja. Die uh, zei, uh, die wordt 1, 2 en 3. En bij de dames ook. En dat is helemaal goed, want die kent al die zwemmers. Okay. Dus die weet precies uh, hoe het eindigt. Ja, ja, ja. Leuk. Maar ja, Klaas, bijvoorbeeld, de jongen, die was vorig jaar tweede, die doet in ieder geval weer mee. En zijn vriendin doet mee, die kan ook heel goed lange baan zwemmen. Uh, dus hebben we hebben een paar toppers erbij, hoor. Ja, ja. We hadden bijna nog uh, Renobi Kromen Jojo gehad, maar oh. die moest uh, naar Dublin toe op het laatste moment, dus dat valt af. En even voor... Ja. Heel vroeger had hij ook al eens Oké. Okay. dat is wel grappig. Ja. ja, dan had iedereen kunnen inpakken toch? Want uh, ja. ja, die is wel mega goed natuurlijk. Ja, maar ja, het zijn twee kilometer en dan zijn er meer erg goed. Kijk, als ze tien kilometer moeten, dan zijn ze heel goed. Maar twee kilometer is natuurlijk voor sommige lange afstand zwemmen gewoon een sprintje. Ja. Er dus zijn er bij, die zwemmen het ijs al meer zestien kilometer over. Zo. Nou, ja. waar je zin in hebt. Ja. Ja. Ja. Hebben, hebben we trouwens ook morgen deelnemers uit Zandvoort die er wel wat van kunnen? Uit Zandvoort? Ja, ik denk er zitten wel deelnemers uit Zandvoort bij. Maar ik weet niet de namen bij Maar die zitten erbij. Ook uit Duitsland en Oostenrijk. Dus uh, Zo. internationaal. Wat leuk, Rut, En, en uh, ja, want, nou ja, het is ook niet voor de eerste keer natuurlijk, hè? Nee, dit is een 65e editie. Dus uh, de burgemeester komt ook prijs uit dat is ook wel leuk. Ja, wat leuk. Dus, uh, nou, gaan we hem spreken. En wat ontvangen de deelnemers eigenlijk uh, voor hun uh, 20 euro'tjes? We, we hebben natuurlijk uh, voor de, voor de hebben we bekers: 1, 2 en 3 voor dames en heren. Ja. De grootste groep hebben we al de prijs voor. De deelnemer krijgt een medaille. En we hebben voor elke deelnemer een uh, soort koediepakket van uh, sponsors die. Uh, Producten voor mezelf hebben weggegeven. Oh, wat leuk. Oké. Een broekje of niet? Zo'n geel broekje van Dries Roefink. Dries Roefink, dat zou het mooi zijn. Ja. We hebben van 5 uur 8 wat en van Albert Heijn en van Ed Boel en Simon Leveld, Veld van de Theehandelaar. Zo allerlei wat kleine dingen. Omdat het ook de 65 editie is. Beetje een verrassingspakketje. Ja, ja. Oké, nou hartstikke leuk. Hoe laat begint het, Ruud? Ze gaan om half 2 gaan ze lopen richting Zandvoort en dan om 1 uur is het start. Ja, ja. En dat zeewater, hoe, hoe staat dat er eigenlijk voor? Twintig, vorig jaar is het... Graden. Hoeveel zeg je? 20 graden. 20 graden. Oh, dat is iets dus koeler dan jaar. vorig jaar. Ja, maar dat is toch prima om te zwemmen 20. Ja, dat lijkt mij wel. Het, vorig jaar was het 22,8. Ja ja, dus, ja, ja, klopt. Dus, dus, dus uh, dat begint al bijna warm te worden. Dat, uh... Maar we, ja, we hebben nog geen zomer gehad. Hè, dus, nee, nee. dus dat gaat niet zo uit. Nee, nee, precies. Nou ja, 20 graden is niet overdienstelijk, toch? Dat is uh, wel een hey, hele knappe uh, temperatuur. Uh, okay, ja, we... nu we het er toch over hebben. Oh. Nou uh, komen de echte zomerdagen voor jullie als uh, Redis Bigade er ook aan, hè? Ja, het wordt wel tijd, ik hoop dat het ook doorzit. Van de week hadden ze ook wel mooie dingen beloofd, maar ik kwam ook weinig van erin. Ja. Dus ik hoop dat het. Uh, we moeten zorgen hebben, kijk het is al goed weer, maar de, per percentage zonkracht. Kijk maar op Tildepec's, ze zijn al 30% of 40%. Ja, dan is geen verand weer. Nee. Dat is wel lekker weer, maar je moet wel, wel 60, 70% hebben. Wil je lekker in het je dicht op het strand. Ja. ja, hoe is het eigenlijk met de, de strandafslag uh, geweest uh, de laatste weken? Viel dat mee? Bij ons is het prima. er is niks, uh, nee, niks weggezwaard. Het is allemaal goed geleverd. Dus jullie hebben als reddingsbichaar eigenlijk rustige weken achter de rug, Ruud? Ja, we hebben veel te rustige weken. Ja, veel te rustige weken. <laughs> ja, je wil ook dat er af en toe wat gebeurt, toch? Eerlijk is eerlijk. Ja, ja. Je bent tenslotte een hulpverleningsdienst, hè? Er is een brandweer die moet ook opdoen, fink je hebben. Ja, dan wordt, dan wordt iedereen weer rustig van. Ja, ja, precies, precies. Nou, Ruut, uh, we gaan het allemaal meemaken. Uh, okay. uh, we wensen jullie heel veel succes. En uh, ik kom morgen opnames maken, dus we volgende Dankjewel. week uh, geven we even een update. Dus uh, we zien Dankjewel. je morgen. Dankjewel. Oké, okay, Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, veel plezier. Doei. i'm the voor de 65ste keer uh, de c -Mail. zei je dat nou? Ja, uh, zeker. Ja, ja, zeker jeutje, jeutje, ja, ja. hoe laat begint die? Uh, half één. Half 1 en uh, één. uiteraard Sidney, van harte welkom om uh, te kijken en je kan ook nog deelnemen. Ja, je Je we net voor Ruud. Ja, dus, uh, ja, ja. Je gaat gewoon naar binnen toe en je zegt, hier bent ik en... Uh, 20 oudjes op tafel en, en, en, uh, en je krijgt een badmuts en je uh, kan gaan. Zeker weten. <laughs> nou, wij zijn het volgende uur weer en uh, Trainer is de laatste voor drie uur. Tot zo. is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 Little lady, yeah, you're.